Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal vervalste paspoorten en identiteitskaarten is sterk gestegen. De Koninklijke Maaschaussee onderschepte vorig jaar aan de grens bijna 1500 valse documenten. Dat is 10% meer dan een jaar eerder. Volgens de Maaschaussee zijn het er weer net zoveel als voor corona, ondanks de reisbeperkingen. De meeste vervalsingen worden onderschept op Schiphol en andere vliegvelden. Reizigers komen meestal uit Italië. Aan de grenzen met Duitsland en België wordt steeds vaker gefraudeerd met identiteitsbewijzen op de mobiele telefoon. Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten, maakt zich zorgen over westerse wapenleveranties aan Oekraïne. De kans bestaat dat die wapens in verkeerde handen vallen. In de Duitse krant Welt am zondag vergelijkt de chef van Europol de situatie met de oorlogen op de Balkan. Na 30 jaar worden wapens die toen in omloop kwamen nog steeds gebruikt door criminelen. Europol gaat een internationale eenheid opzetten die het verspreiden van oorlogswapens in de gaten houdt. Webwinkels moeten vanaf vandaag meer maatregelen nemen tegen nep-recensies. Die waren al verboden, maar de regels daarover zijn nu aangescherpt. Zo moeten webshops uitleggen hoe ze checken dat het om echte recensies gaat... en beloven dat ze negatieve reviews laten staan. Uit een EU-rapport blijkt dat 97% van de populaire webwinkels klanten misleidt... om ze over te halen tot aankopen. De autoriteit Consumentenmarkt controleert of webwinkels zich aan de regels houden.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 in het bellen van het journalen uit de zee. Ze kenden alles van de vissen van de school in Kabeljauw.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 Is, is het nou in verhouding met uh, bijvoorbeeld een plaats als Haarlem... ja, er woonden natuurlijk meer mensen... maar uh, wonen er in Zandvoort meer LHBTI uh, mensen of, of niet? Of, of nou weet ja, je het niet? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen uh, exact beeld van alle LHBTI-plussers overal... maar ik weet uh, uit onderzoek van Movisie... dat er uh, ja, gemiddeld dat men 6% ongeveer uh, op het gelijke geslacht valt.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 That I dance to a different song. And I'm not ashamed, but I got to love.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 Nou, als mensen nou zich uh, groepen voelen om mee te doen met het uh, tuintekentelteam, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Kunnen ze jou. Ja, daarvoor moet je dus naar uh, tuintekentelling.nl daar een formulier invullen. Uh, en daaruit kiezen wij um, de komende week uh, selecteren wij uh, 30 teams. Um,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 dan blijven we steeds meer beeld krijgen van waar zitten dan nou die teken. Waar worden mensen dan gebeten door teken? Wat zijn er bepaalde planten of bomen uh, waarvan teken zeggen, nou daar zit ik graag in of is het algemeen? Ja, nou, bomen zitten geen teken uh, of in bomen, uh, het is toch een hardnekkig misverstand. Ja? De meeste tekenen zitten gewoon uh, op het uh, ja, lage uh, struikgewas, uh, gras, ook de stroois van lage dode blad op de grond zeg maar. Dat is waar de tekenen zitten. Ik had altijd begrepen dat ze zich uit de boom laten vallen naar beneden. Ja.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 Ik dank je Arnold. Ik dank je ja, voor je bijdrage. Dankjewel. En uh, we hopen het graag te horen wat de uitkomst ervan is. Prima, okay. fijne dag. Dank je Heel erg bedankt. van de zomer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 Uh, en dan gaan we met die kinderen kijken jongens, wat zit erin? En uh, wat leeft er nou allemaal in de zee? En wat kan je aan het strand vinden? En daar zijn we heel actief in. Ja, ik heb meteen even de vraag. Ik heet ook Cor, maar dat is niet de Cor die jij bedoelt natuurlijk met de Cor. Nee, Cor, <lacht> nee. <kort mee. lacht> ik neem aan dat jouw Cor uh, naam met een C is. En uh, de Cor met een K, uh, dat is het, uh, het, uh, het echte net. En dat wordt in zandvoort trouwens ook veel gedaan. Hè? Want ik, um, uh, ik stam uh, van de stompjes af...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 Dat ik jou voor de eerste staan. Tjalalali, Mooi is het leven met jou. Jij bent de zoon in mijn leven. Door deze vuiven zijn wij nu een paar. Want zij brachten ons twee bij elkaar.